Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst in twintig jaar gaat Israël weer een nederzetting bouwen op de westelijke Jordaanhoever. Daarmee worden de bewoners van de illegale nederzetting Amona gecompenseerd, zei premier Netanyahu. Amona werd vorige maand op last van het Israëlische Hooggerechtshof vernietigd. In het verleden breidde Israël bestaande nederzettingen vaak uit, maar het is in decennia niet voorgekomen dat op de Westhoever een nieuwe nederzetting wordt gebouwd. De Palestijnen hebben de aankondiging direct veroordeeld. Minister Kamp zegt dat de NAM er niet goed op is ingericht om de schades door aardbevingen in Groningen goed af te handelen. Er moest echt iets veranderen, zei Kamp. Volgens hem is het goed dat de NAM een stap terug doet. Vanmorgen werd bekend dat het bedrijf zich uit de schadeafhandeling terugtrekt. En dat de nationaal coördinator Groningen Hans Alders de verantwoordelijkheid nog voor de zomer overneemt. Op de schadeafhandeling waarbij ook de NAM betrokken is, is veel kritiek. Vooral omdat die wordt gezien als de slager die zijn eigen vlees keurt. Honderden nabestaanden van mannen die bij de politionele acties in Nederlands-Indië zijn geëxecuteerd, bereiden een schadeclaim voor. Advocaat Lisbeth Zegveld heeft een lijst van 520 mensen van wie de vader tussen 1945 en 1949 is omgekomen. Ze hoopt op een financiële regeling van het Rijk. Voor weduwen van wie hun man is geëxecuteerd bestaat zo'n regeling al. Kleinere gletsjers en ijskappen op Groenland zullen alleen maar verder smelten en het zal steeds sneller gaan. Kantelpunt is 20 jaar geleden al bereikt, blijkt uit onderzoek van de universiteit in Utrecht. Door het onderzoek kan ook beter worden voorspeld wanneer de veel grotere ijskap in het midden van Groenland zo'n kantelpunt bereikt. Wel moet daar nog meer onderzoek naar worden gedaan. Normaal gesproken groeit een gletsjer na een warmere zomer in de winter weer aan, maar sinds 1997 is dat evenwicht dus weg, zeggen de onderzoekers. Het weer eerst nog zon, later bewolking. Vanmiddag 19 graden op de Wadden en mogelijk 23 in het binnenland. Tegen de avond vanuit Zeeland kans op een regen- of onweersbui. Morgen bewolkt en wat buien, dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Veel vertraging ten zuiden van Utrecht op de A27. Na een ongeluk met twee auto's en een motorrijder. Op de rijbaan van Breda naar Utrecht staat tussen Lexmond en Knopput Lunette... 9 kilometer file...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 langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ik weet het... Uh... Voor het luncht, of, zandvoort lunch? Ja, Zandvoort lunch. Nee, nee, ik, ik gooi en, er meteen een liedje in, maar uh, als jullie al willen babbelen, kan Nou, je mag het best een liedje erin gooien hoor. Dan oh, babbelen we ja, zo. Ja, en wacht Ja. That's why Ik kon het uh, even niet laten. Heerlijk, kilo. Toch? Maar ja, de zon die schijnt, jongens. in de blauwe lucht te komen vanaf zee naar ons toe, hoop ik. En uh, dit is natuurlijk een dat uh, lekker nummer om te openen, toch? <laughs> Heel interessant voor het lunch. Nou, Watertoren Sport luncht ook, hè? Ja, ja, tegelijkertijd we blijven, we mee, we, blijven. we maken er gewoon een combinatie van. En, en uh, dit was uh, Ron perenboom die aan de techniekknopjes uh, zit vandaag. Want, uh, Deze keer, ja. Ja, We doen er niet moeilijk over. We kunnen alles namelijk. En, <laughs> en, uh, links van mij zit Henny Rukert. Uh, Arjan is nog even teruggekomen... want die was nog niet klaar. En uh, Jos de Jong die, uh, zit er ook. Want die heeft ook nog wel wat te vertellen zometeen. Ja. Ja, wij ook wachten ook. op onze gast. Uh, wij hopen dat ze komt. Als ze niet komt, vertel ik ook niet wie het was. Nee, dat lijkt, je lijkt je me beter. <laughs> <Ja>. <laughs> Maar we, we, er komen toch nog meer gasten heen heb ik begrepen. Ja. Want uh, uh, voetbal in Heerlem zou ook nog komen. Ja, die ik. komen uh, zo, maar okay. die zijn er ook nog niet. Die zijn nee, ook nou, niet. Dat gaat lekker dan allemaal. Maar en, waar het, waar, waarom wij nu nog weer in deze samenstelling hier zitten... is dat we natuurlijk uh, in de pauzes praten over de dingen die we besproken hebben. En een van de dingen die we besproken hebben... is die nieuwe opzet van het jeugdvoetbal... en alle ellende die daarmee tevoorschijn komt. En toen trok Jos de Jong zijn mond open... Want die zei, we gaan 15 jaar terug in de tijd. Um, toen wij jaren geleden uh, zagen bij uh, de Koninklijke HFC... dat uh, het hele scheidsrechten gebeurde... op hele los schroeven stonden... dat we al die ouders langs de kant zagen schreeuwen... en iedereen bemoeide zich met het spel. Het, uh, met als gevolg dat de jongens ook agressiever gingen spelen. Ouders die zich overal mee bemoeiden... we werden er echt hartstikke doodziek van. En op dat moment hebben we besloten... om die scheidsrechtsopleiding uh, te gaan opzetten... We hebben dat heel consciëntieus gedaan. We doen het nog steeds ontzettend er zijn, Ik denk dat wij in de regio bekend staan... als een van de clubs die de, die de beste scheidsrechters opleiden. Onze opleiding is in ieder geval zeer gekend en wordt geroemd. We begeleiden al die jongens op zaterdag. Het gaat mijn is ontzettend goed met de scheidsrechters... In, in, bij de, de Koninklijke AFC. Als we nu die plannen van de KVB gaan bekijken... met 4 tegen 4, de straatvoetbal dat is wel leuk en aardig. Maar ik denk dat we ten aanzien daarvan misschien wel weer 10, 15 jaar teruggaan... en dat we weer die schreeuwende ouders langs de kant gaan krijgen... die zich overal mee gaan bemoeien. Want er zijn geen scheidsrechters. De KNVB zegt dat er geen scheidsrechters bij hoeven. De ouders moeten het maar regelen. En de kinderen moeten het maar regelen. Nou, mijn is hier wordt het één grote puinzooi. Ik weet niet hoe jullie erover denken... maar ik ben er helemaal niet blij mee. We zullen alles in het werk stellen... om in ieder geval toch gewoon door te gaan... met de opleiding van de scheidsrechters. Dat blijven we gewoon doen... Maar ja, je krijgt, uh, je krijgt hele rare situaties. En daarnaast het grote probleem wat ook gaat ontstaan... als je bijvoorbeeld een team nu hebt... wat uit 14 of 15 spelers bestaat... en zo'n uh, zo groep wordt opgedeeld in spelers van drie of vier... dan moet je dus drie extra wedstrijden gaan, uh, gaan inplannen. Nou, dat impliceert waarschijnlijk als het allemaal doorgaat... zeker met het aantal ploegen bij het Koninklijke AFC, dat je misschien wel op donderdagavond je eerste wedstrijd moet gaan spelen. Eigenlijk moet je de hele vrijdag ook <laughs> beschikbaar zijn. moet op zaterdagavond worden gevoetbald. Ik... ik ik, ik weet niet hoe dat allemaal gaat. Ik heb er geen idee van. Maar ik nee, ben er geen voorstander van. Ik denk en dat Joachim? het niet heel erg is. Wat zeg je? Ik denk niet dat het heel erg is als je op vrijdag gewoon moet beginnen. Nee, oké, okay, wanneer is het voetbal. Dat maakt me ook verder weinig uit. Maar het is uh, gewoon de maar, organisatie daaromheen. Daar, dat, dat, dat, ik, ik, vind het, uh, ik vind het heel, uh, heel nou, slordig. Terugkomend op die scheidsrechters. Uh, ik ben het met je eens dat, uh, dat je zonder scheidsrecht... geen niet redden. Dat nee. wordt gewoon een lastig verhaal. Eh... Uh, maar de, de. Want dan gaan de ouders gaan, als dus een kindje een schopje krijgen, en de ouders zich ermee bemoeien. Ja. Maar af en toe uh, heb je gewoon uh, echt ouders die gaan echt te ver in bepaalde dingen. En uh, ik denk niet dat het goed. Uh... Kijk, het, het, het voordeel op het ogenblik bij de begeleiding die wij toepassen bij AFC is dat als een van die jongens, en dat zijn het, ze zijn jongens van 13, 14 jaar die we opleiden. Als die een probleem hebben met de ouders dan hebben wij ze geprobeerd zodanig op te leiden... dat ze naar die ouders stappen. Sommigen hebben die, uh, hebben die lef niet, want het is een jongen van 13 jaar... die tegen zijn vader van 50 of 60 moet gaan zeggen... van meneer, wil je je mond dicht houden? Als die dat niet lukt, dan staan wij altijd in het veld... om die mensen uh, te zeggen van hou even je mond dicht. Het is gewoon een spel en dit zijn onze scheidsrechten. We hebben goed opgeleid, gewoon mond dicht houden. Maar als het vier tegen vier gaat worden... of in wat voor constellatie dan ook... die ouders gaan zich weer overal mee bemoeien... En ik weet niet hoe dat gaat. Want er is er niemand in, in zo'n spel die uh, ja, de basis zoals een scheidsrechter dat is. Misschien krijgen we een grote knokpartijen tussen ouders. Weet oh, dat gaat, gebeuren, dat gaat gebeuren. Ja, maar, maar je zegt eh, toch, Jos, je zegt toch gewoon als HFC. Uh, KNVB, je kan wel willen dat wij zonder scheidsrechters spelen. Wij doen het niet. Wij hebben gewoon scheidsrechters hier. Ja, ik vind het, ik vind het een uh, prima oplossing. Ik ga er ook uitgebreid met Frans Sijman over praten. Om te kijken of dat uh, niet tot de mogelijkheden ja, maar... behoort. Van de andere kant denk ik ook. Je leidt die scheidsrechters op om een elftal te begeleiden. of een elftal een wedstrijd een te laten spelen. en die wedstrijd een goede banen te laten leiden. Die worden opgeleid voor ja, elf, elf spelers in het veld. Als ze nu ineens te maken hebben met vier. dan wordt het toch wat moeizaam. Ja, ik wil daar wel wat op zeggen. Want als jij gaat zeggen. Uh, oh. als juist als, als jij als HFC bijvoorbeeld gaat zeggen. van ja, wij hebben eigenlijk scheidsrechters. die hebben we goed opgeleid. wij gaan wel een scheidsrechter houden. En de een wel, de ander niet. Dat gaat niet werken. Dan, wordt het helemaal, dan moet je naar. voor dat je uit moet naar een andere club. waar ze geen scheidsrechters hebben. Dan weten die jongens maar goed niet wat er aan de hand is. Nee, ze noemen zeker geen scheidsrechter. Maar waar ik een nou heel erg. als je bijvoorbeeld 8-9 bent, 10 bent. en je gaat 60-6 spelen. dat is de bedoeling. En als je 60-6 bent zonder scheidsrechter. en een jaar later kom je op een groot veld. of twee jaar later kom je op een groot veld. Ga je 11 uh, tegen 11 spelen, dan loopt er in één keer zo'n mannetje een zwarte pak uh, rond te rennen. Ja. Denken die jongens ook, hey, wat, wie, wie is dat? <lacht> wat komt die doen? Of zo? Dus ze moeten toch gewoon wel al de, de, meegroeien in, uh, als ze jong zijn, ze gaan op voetbal. Dat ze een scheidzichter hebben, dat ze erin meegaan van en die man hoort bij het spel. Ja, dat dus ben ik helemaal met je. Is, dat moet zo vroeg mogelijk gebeuren. Dus er dat, moet gewoon ja. altijd iemand zijn die... ja, de basis vind ik een groot woord... maar er moet iemand zijn die zo'n wedstrijd... de goede banen kan begeleiden. Watertorensport luncht. Snap je het dan? allemaal een <laughs> beetje, Irene? Uh, nee, want ik, ik begrijp alleen... Uh, nou ja, goed, ik begrijp die ouders niet. Maar ik heb het zelf ook meegemaakt. Maar nog niet met voetbal, maar met hockey. Uh, dat uh, mensen daar staan te schreeuwen en te gillen. En dan denk ik... Het is een spelletje, maar goed. Ja, maar het zou toch doodzonde zijn... dat we jaren zijn bezig geweest om dit te bereiken... dat het op deze manier... De, de, onder tafel wordt geschoven. Ik zou het echt heel erg vinden. Maar goed, ik kan er uren over praten, zou ik niet doen. Maar nou, gelukkig ja, worden we daarvan gered, doen. want mijn gast komt nu binnen. Maar dan, dan, dan doe ik tussendoor ja. nog even een plaatje, want ja, we hebben nog is een goed, verzoekje dan van Ayana. Kan zij zich even nestelen? hier. We hebben nog een verzoekje van Ayana, en dat is Bon Jovi met Always. Oké.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 When it pulls you near, when it says the words you've been needing to hear. I wish I was him with those words of mine to say to you till the end of time. And I will Die, uh, die nieuwe technicus van ons, he? die monteren op. Ja, ja dat, wat dat betreft, mag, mag hij blijven. Oh, Jongens, lekker, ik, heb, he? ik heb nog één Goh, opmerking Jovi. over het voetbal, want oh. uh, koning voetbal is vandaag jarig. Carlos Opoku, zullen we voor hem zingen? Nee, ik denk dat we niet voor zingen, maar <laughs> wel van harte gefeliciteerd, Carlos. Van harte gefeliciteerd, man. een gast is aangeschoven. Ja. En wie uh, is dat? Ja, dat is uh, Robin de Graaf. Ja. Goedemorgen. Nee, goedemiddag is het. Ja, ja, ik het. Goedemiddag. Wat gezellig dat je er bent. Eh, nou, Robin is van de CISO-lounge op de boulevard, moet ik zeggen. Eigenlijk bij bouwenspellen. Ja, ja, er is nog geen ingang hè, op de boulevard. Nee, nog niet. Die is uh, alleen in, uh, in de zomer, als het erg mooi weer is, dus hebben we alles open aan de boulevardkant. Dus dan kan het wel. Maar voor nu is het veel uh, ja, de ingang via het Pettus hotel zelf. Dus uh, ja. bij de receptie. Krijgen we nou een sushi? Nee, dat kan niet. Dat kan niet, want het restaurant gaat pas om drie uur middags En het middags, moet, vers, en het gemaakt moet vers, vers gemaakt worden. Ja. Ja, en Je en kunt het niet een dag van tevoren doen, dan droogt het uit. Ja. Dus dat gaat niet. Maar er ja, ligt hier sorry. wel een ontzettende lekkere spekhoek op tafel. Oh, Kijk, dus daar gaan we straks oh. gewoon even van uh, smullen. Maar vertel even, uh, uh, hoe, hoe is dit ontstaan? Want het is natuurlijk een plek die eigenlijk... Uh, wat zat hiervoor in? Uh, hiervoor zat de hotelbar eigenlijk. Dus dat werd uh, ja, niet veel uh, gebruik van gemaakt. Want ja, dat was alleen in het weekend. Dus uh, en ja, mijn ex-vriendje was toen klaar met zijn opleiding. En toen zeiden wij tegen mijn vader van nou, weet je, mogen wij daar iets doen? Want het is nu zo zonde dat er niks maar wordt gedaan. Maar hoezo je vader? Want wat is de connectie uh, van ja, je vader met... Ja, mijn vader met... die heeft het, uh, het uh, bouwen, Palace. Dus het Palace Hotel is, uh, is van hem. Dus de hotelbar was, uh, deed hij ook zelf. En uh, ja, wij zijn toen uh, daar uh, iets begonnen. Toen zei hij van nou ja, ik vind het allemaal prima. Maar als je iets doet, want we begonnen toen over sushi's, zegt hij prima... Hij zegt, maar ik wil echt geen OEC niet. Hij zegt, uh, je moet dan wel echt, uh, echt voor de kwaliteit gaan. Dus uh, zo zijn we in principe begonnen. En alles uh, ja, voor een uh, relatief goedkope prijs, maar toch uh, ja, wel kwalitatief erg goed. Ja, wij, uh, sommige mensen om me heen, zeg maar, met mij... Ja. zeggen dat het wel het beste sushi-restaurant in de omgeving is. Ik, uh, ik hoop In de het. omgeving van ik heel Nederland. Nee, hey, ik zeg de omgeving. Dat is nee, netter. Moet... Ja, ja, ja. Ik vind het nee. netter om te nee, zeggen. Nee, daar want... ja. zijn we wel. Uh, we zijn nu ook uh, uh, de keuken aan het, aan het verbouwen. Dus we krijgen straks, uh, in juni krijgen we een uitgebreidere kaart. En uh, daarmee kunnen we ook onze warmere gerechten... naar een iets hoger niveau tillen, Want we hebben nu echt, dat we vinden, de sushi is echt... Ja, er bestaat bijna geen betere rijsoort, geen betere vis. Alles wat we gebruiken, dat is echt topkwaliteit. Ja, top ja. Alleen de warmere gerechten, omdat wij nu een hele kleine keuken hadden, konden wij daar niet heel veel kanten mee op. Dus we zijn nu met de verbouwing van de nieuwe keuken aan het kijken. Voor, dus uh, ja, daarvoor krijgen we dan een watergril. Oven kunnen we gewoon net wat meer, uh, ja, ook wat warmer gerechten maken. Dus op de kaart. Waar maar staat... komt die keuken dan even voor? Um, zeg maar in nu in het hotelrestaurant. Dus zeg maar, het hotel had eigenlijk twee restaurants. Ja. Uh, zeg maar de sushi, dus de Ziesel lounge en het hotelrestaurant zelf, um, die gaat dus helemaal weg. Dus we worden zeg maar één groot restaurant. Uh, en waar restaurant. gaan de gasten dan ontbijten? Uh, daar nog wel, maar uh, ja, hoe zou ik dat zeggen? Binnen, binnen in het restaurant. Ja. Dus uh, de, de keuken uh, wordt dan wel dezelfde keuken als van het ontbijt en als van de, van de sushi. Maar uh, in principe wordt het uh, straks uh, één. Nou. Ja. Ja. Oh, heel spannend. En wanneer gaat dat klaar zijn, denk je? Uh, nou, de planning is dat we 1 juni wel moeten beginnen met een nieuwe kaart. Dus we zijn nu volop, uh, volop aan het verbouwen. Echt hartstikke hard uh, aan het werk. Dus hopen we dat we het redden. En dan uh, 1 juni is onze, is onze streefdatum om daar de nieuwe kaart. Want we hebben een heel mooi nieuw gerecht wat we daar uh, op gaan serveren. Dat is uh, de Wagyu Beef. Dat is een heel mooi... Ja, uh, de beruchte bief van de, van de biertjes. Ja, ja. En de knuffels. Ja, dus daar zijn wij heel erg... Uh, ja, ja, daar zijn we heel trots op dat wij dat straks op de kaart mogen zetten. Dus ik hoop dat dat ook echt een, een succes wordt. Want dat is toch wel echt iets als je zegt over goede sushi... en je hebt het over goede Japanse keuken... dan denk ik dat Wagyu Beef daar echt uh, ja, heel mooi bij past. Oh, dat gaat mijn vierde avond die ik heb in de week. <laughs> nou ja, we hebben ook heel erg gemerkt dat vooral zeg maar, vrouwen komen heel veel bij ons. Ik denk dat wij 65% vrouwen hebben... En we zitten nu toch te kijken van, ja, weet je, hoe kan je een beetje ook de, de, de mannen veroveren? Mannen die hebben meer zoiets, weet je, die willen vlees, die willen wat meer eten. En een vrouw zit toch maar van, oh, een beetje hapjes daar. En wat dingetjes met elkaar delen, wat proeven. Dus we hopen door straks de warmere keuken uit te breiden... dat we ook, zeg maar, toch wat meer mannen kunnen... Ja, voorover. En ja, die of hebben dan, dan meer een traditioneel gevoel van wat ze op de bord krijgen. Precies. Dus niet Geen niet groentevlees, maar in ieder geval meer dan de, de sushi. Want dat zijn de kleine, kleine hapjes. hapjes ja, ja, dat ze toch uh, ook voor vlees. Dus dat ook straks vleesliefhebbers van ons terecht kunnen. Ja. Nou, het klinkt heerlijk. En volgens mij komt dat ook wel goed. Ja, ik, uh... Nou heb je ons uh, nog even een klein uh, stukje informatie gegeven over jou. Ik moet even spieken hoor. Want, uh... Je hebt uh, ons wat informatie gestuurd over jouw verleden. Ja, ja want hadden we hadden het over het sportverleden. Ja, ja ik heb uh, veel verschillende soorten sporten gedaan. Maar ik denk dat ik, uh, ja, ik ben erg, uh, erg klunzig. Mijn coördinatie is echt super slecht. Dus dat doe ik <lacht> zelf in het restaurant. Dat is echt gewoon. Uh, ik, uh, dus sporten was niet altijd. Ik was wel heel goed in tennis. Maar op een gegeven moment kreeg ik een uh, scoliose in, uh, in, uh, in mijn rug. Dus toen moest ik daar. Uh, en ik had ook heel erg last van mijn enkels. Dus, mede door een paar blessures, is dat met sporten niet helemaal goed gekregen. Maar ik denk dat je zo op zo'n avond in zo'n restaurant behoorlijk wat kilometers afloopt. Dus dat is de ja, groot ja. sport. Eigenlijk, ja, ja, is eigenlijk is het gewoon topsport. Ja, hoor. ja, nee, dat valt wel mee. We lopen inderdaad wel echt heel erg veel. Het is uh, uh, alleen, ja, ik ben, uh, ben gewoon een beetje klunzig. Luister, als je in, die, <laughs> in je werk goed bent, dan mag dat best uh, zo zijn. Ja, nee hoor. En we hebben andere hartstikke goede mensen die hartstikke uh, goed met een mooie dienbladen kunnen lopen, helemaal vol. Dus uh... ja. Dat is of dat niet zelf... Sport is natuurlijk ook ontspanning. Hè? De, ja. Wat doe je nu om zeg maar, dan toch dat stukje ontspanning te hebben? En dan niet in de sport maar. Uh, nou, eigenlijk ja, wandelen met de hondjes. Dat vind ik wel heel erg lekker. Dat je lekker op de, de, de beestjes op het strand. En ja, lekker op het strand of in de duinen. Ja, en, uh, nee, ik wil straks wel weer beginnen met sporten. Dat is toch wel een. een, een ik heb er zit toch ook naast jullie nog iets uh, van sport? Ja? ja. Uh, ja, ja, we, we hebben Marika Marika die, ja. uh, die doet ook. Ja. die Fransen zit erachter, hè? Die zit de, in de passage. Maar naast jullie zelf zit er ook een, nog een yoga uh, studio. Die doen er ook uh, Oh, wait. Ja, ja, ja. Ja. ja, klopt. Maar dat is inderdaad meer, meer yoga. Dat is niet echt, uh, zeg maar. Uh, ja, nou, yoga sport, is ook pittig maar, hoor. Uh, jawel, maar als ik aan sport denk, dan, zeg maar om echt wat af te vallen, dan denk ik toch aan. Uh, Zeg maar oh, bijvoorbeeld... je wil afvallen. Ja, ja. Ja. Je wordt toch niet dik van sushi? Nee, nee sushi op zich is dat echt, echt best wel gezond. We hebben natuurlijk verschillende soorten. Je hebt met, met frituurde uh, sushis. Die zijn natuurlijk iets minder gezond. Zoals de frituurde kip, frituurde garnaal. Maar in principe zijn de traditionele sushis... Uh, ja, precies de tempura. Die zijn echt iets minder gezond. Maar in principe de, de, de sashimi's uh, en de andere traditionele uh, sushis. Zoals zoma, avocado, tonijn. Dat is echt uh, hartstikke goed in ik, ik hoor dat sushi zo goed is voor sporters. Ja, nou ja, er zitten natuurlijk... Het is, het is licht verteerbaar. Uh, er zit nou ja, natuurlijk ook, ook koolhydraten in. Dat is voor sporters natuurlijk ook wel belangrijk. Maar vooral, uh, ja, het is de, ja, de goede vetten, De gezonde vetten. Er zit heel veel omega-3-vetzuren in. Dus in, in de verse vis. Dus dat is wel uh, ja, eigenlijk voor iedereen heel erg gezond. Alleen uh, dan weer is daar de sashimi het best. Want dan heb je natuurlijk echt alleen een pakje een plakje pure, pure vis... En zonder de rijst, want de rijst is toch wel het, ja, het slechtste stukje dan, zeg maar. Maar alsnog vergeleken met ander eten is dat. Uh, is sushi wel redelijk gezond? Uh. Ja. Nou, alle sporters hebben het gehoord. Ja. Nou, zo is het. Oh, is... Nou, zie zo. <laughs> ja. We gaan eens dus even een lekker plaatje draaien. Uptown Funk. En dan This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Silent, while living it up in the city. Got chucks on with St. Laurent. Gotta kiss myself. I'm so pretty. I'm too right. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon ball. I am too high. Say my name, you know who I am. I'm too high. And my band, about that much. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk. don't give you. to you. It. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh jar. Skipping. I'm too hot. hot Call the police and the fireman. I'm too hot. hot Make a dragon a retirement. I'm too hot. hot, hot, hot. Bitch, say my name.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 aan de lijn, toch? Ja, want uh, Ome Jos die uh, heeft Brian <laughs> aan de telefoon en er is natuurlijk op dat uh, ge gebied van het Engelse voetbal heel wat mm. aan de hand. Yeah. How's life, Brian? Alright? It's good, Jos. Okay. Thank you. Good morning, Zanford. Good morning. And good morning. The sunshine morning. there in London? Uh, as always. <laughs> as always. <laughs> yes. Today, today is good. Today is good. It has been good for the last week, yes. Well, yeah, as, as, long, as long as it's going to be good over the weekend, because there's a couple yeah. of interesting games, aren't there? Don't you think, yeah. Brian? By the way, that the Brexit will will take the sun away too. Um, well, there's people here saying that will bring more sun. More sun. <laughs> yes, I thought England was going to be a disaster now, isn't it? <laughs> well, who knows, you know who knows? Yeah. It, it, It's all new ground for everyone it, it, it's, You always hear bad news You never hear good news you know? no, well, it's, it's, it's going to be a hell of a challenge But uh, there's a lot of challenges over the weekend as well Regarding your football guys um, a, we, we, have the, we have a position of, of 10 games left yeah. Chelsea are winning by 10 points They look to be champions Um, and then you have the positions, three positions left for the European Championship. Yeah. Um, Arsenal play Manchester City on Saturday. It's yeah, Arsenal's going to be Sunday. an interesting My game. on Sunday. And that's a big game for both teams. Yeah. Um, Arsenal at the moment, they're in sixth place. They're actually outside the top four. Yeah, they've only got 50 points at the moment. They're really going Correct. back. Correct. Yeah. and they've had four defeats in their last five games, Josh. Yes, yeah. Which isn't good and there's a lot of controversy in the club as regards uh, Wenger and Ozil and uh, Sanchez. Yeah, what's um, what's all happening in there? This is, well, it's, it's going to be a big a mess out here, isn't there, isn't it? There there's contracts uh, come um, with with uh, to be spoken about with Ozil and Sanchez. Neither of them have signed new contracts. Okay, uh, which which means that in a year's time they can leave without a transfer, and that would be a. I, I, I think I think that, that, that one of them will probably go at the end of the season. Okay, and okay. Wenger is um, yeah. What's the situation there? I I think he'll move himself. You know. Yeah. Okay. Yeah. Can can it just just in a quick translation. We hebben het even over Arsenal Manchester. That that uh, that wordt een belangrijke wedstrijd. Bij Arsenal uh, is behoorlijk wat aan de hand op het ogenblik. Mensen die niet hebben bijgetekend. Een hele hoop ellende. Een aantal wedstrijden achter elkaar verloren. Maar uh, het komend weekend tegen Manchester City. En Manchester City is on the third place with 57 points, isn't it? Uh, 57 points third place, yeah, oké. Okay. And, and the game is in London. Okay. It's on Sunday. It's the last game uh, Sunday. Oké, okay, what's your so, expectation uh, for the match? I think that Arsenal will beat them 1-0. Yeah, well, let's have a look. I, I, I feel, I feel there's, um, there's still something left in Arsenal. Okay, the city haven't been playing too good, you know, at, at home in Manchester it's good, but outside not too good. Okay, well, I put it down one, one zero, one for Arsenal and zero for Manchester. I'll call okay. you back next week and see if you have been right or not. Another game, another interesting we game. Have, we see? have Liverpool. Yeah, Liverpool which Everton, is, which is the first game. That's and the early game tomorrow, which which will be a good game. Uh, again, both teams under pressure uh, Liv Liverpool need the points to remain in the top four Everton are six points outside the top four And it's doubtful Yeah, because uh, um, they're, they're, they're in seventh position They're in seventh position with 50 points so Liverpool's got uh, 56 and, But they're on the third place So it's going to be an active game, I presume It's going to be an active game But in yeah. reality Ever Everton lost one of their players um, in the internationals Coleman They right back, who's been a very good player for them for the last few seasons. Okay. So yeah, they're going to have to fill that position. Yeah. And um, they, they struggle in defence. Okay, you but uh, Koeman is going to stay with Everton as far as I know, isn't he? Well... At least for the time being. It's, it's Yes or no. There's big investments in Everton. Um, okay. They, they got a new shareholder last uh, season they uh, are putting up a new stadium in Liverpool. They've got the, the planning permission, etc., in position. There's big investment. Okay. And I think he, he has put it down, to as a, as a project. Okay. However, if, if Barcelona come knocking... Yeah, maybe he goes to Barcelona. Well, you never know. is full of money anyway. So you never know what's exactly. going to happen. Exactly. And he's been there before, you yeah. know. He he, he right. knows what it is and it's a it's a very privileged job obviously. Okay. Unless he goes back to uh, manage Holland. Yeah, okay, well, you never know what's going to happen in there, but um, okay, just, in just a short translation uh, Liverpool Everton uh, dat wordt een uh, een geweldige wedstrijd. Derde plaats tegen de zevende plaats van Everton, 50 punten, maar er is bij Everton van alles aan de hand meer investeringen en nieuwe stakeholders dus uh, er kan van alles uh, kan van alles uh, gebeuren. Er um, there's one thing uh, I I also in the papers Saido uh, Berahino or something like that he uh, he's been kicked away for eight he, games. He, he, he had, somebody this, put some this, uh, some shit in his drink uh, or something, this, this, wasn't it? This is <laughs> this is what he says. Yeah. It's a strange one. He came to a position maybe two seasons ago from West Brom, young and wonderful, has a bit of talent definitely. He played for England I believe. I yeah. it's just controversy, controversy, controversy, and I don't know who's who's managing mm. him personally, but well, um, he, he, he was, there was talk of a big transfer, and now he's moved to Stoke City and he hasn't played for them. Yeah. He said to right. Mother, uh, he didn't take any dope of, uh, later on in the newspaper, he was talking about recreative dope. I don't know what the difference <laughs> is. <laughs> yeah. Okay. <laughs> <laughs> hey, um, we, we had a, we had another talk uh, some time ago a couple of yeah okay regarding uh, the new uh, trainer in Holland. Yes, uh, what about yes. the Argentinian uh, Sampoli? What do you think? Yes, Sampoli from Seville. Um, he, he's he's um, he's actually Argentinian. Um, he's had a, a, a checkered um, career in South America, but he won the, the Copa de America with Chile in 2015. Um, why not? It's time for a change, you know, out with the old. It's, it's, it's going around in circles there in Holland. I, I was oh, Holland's completely so, upside down with all these uh, fantastic completely. trainers yeah, Okay, it's, it's time to move on, gentlemen, yes, sir. And, and get away from it. Yes, sir, we but, certainly uh, will. <laughs> but however, you know, I, I, you know I, I was looking this morning at the groups, um, and um, you know, it isn't over yet by no means. France will win the group, definitely. Yeah, that's but, for sure. Yeah. Uh, then all you have to do is to beat Sweden and Bulgaria. You no, Bulgaria shouldn't be a problem, and get a, a, a result against Sweden, and try and get uh, uh, something from the French game. And Holland are in second position. Yeah, it's It's, okay. it's, it's, it's not over, you know. Okay. But a change, a change is necessary. I think it's time for an outside manager. And, okay. Um, I'll I'll have to translate it a little bit. We have to over do, the new Bonds coach in do. Nederland. Uh, the... Um, de trainer van Sampoli van de uh, uit uh, Argentinië afkomst, die uh, bij Sevilla zit, wordt onder andere door, door Brian uh, genoemd. Want het wordt tijd dat Nederland eens een keer een goede trainer gaat aanstellen. Misschien is dit wel, uh, dit wel een hele goede oplossing. Oké, okay, Brian, like I said before, I can talk to you for hours and hours, but I'm not going to do that. So uh, okay, people, people are knocking on the door to shut up, so <laughs> I will. Oké, okay, it was nice talking to you again. I'll, I'll speak again then enjoy the games, everyone, and I talk to you next weekend. Okay, Thank you, thanks very much. Okay, see, bye see you now. Cheers. Bye, bye, bye, bye. Ja, het gaat altijd over geld, hè? Ik bedoel, dat is wat ik altijd hoor als, je, als er gesproken wordt. Barcelona heeft heel veel geld. Nou, ik hoop dat ze goed geld hebben, want uh, het is net bekend geworden dat uh, de Fiat, dankzij een geheime tipgever, nieuwe gegevens in handen heeft gekregen over 3800 Nederlanders die hun vermogen hebben gestald bij een Zwitserse bank. Nou, in het diepste geheim is uh, gisteren dus een internationale klopjacht gestart om de zwart spaarders te ontmaskeren. O jee, Irene. Al dus het AD. Wat erg voor je. Ja, nee, voor mij niet hoor. Ik heb geen zwart geld, ik heb geen liggende geld. Ik uh, ben gewoon... Uh, ik uh, nou had ja. mijn deur op nachtslot. Dus ja, ik e Nou ja, in ieder geval, ze hebben dus uh, onder andere uh, beslag gelegd op die uh, bankrekeningen, maar ook 35 schilderijen ter waarde van 1,2 miljoen. Zo. Een dure Mercedes, juwelen, geld en een goudstag geconfiskeerd. Nou ja, ze zijn lekker bezig. Uh, ze hebben dus uiteindelijk uh, berichten en informatie... over 55.000 spaarders in het buitenland. Dus er zit wel een zootje poen daar in het buitenland, hoor. Dat moeten ze gewoon hier naartoe brengen en uitgeven. Dat is het beste. Ja. Voor heel dan, weinig poen eet je heel lekker bij dat de CISO. Dat wou ik net zeggen, <laughs> dankjewel Annie. Ik wou zeggen, voor niet te veel geld kun je dus heerlijk eten... bij de CISO-lounge hier in Zandvoort bij de Boulevard. De ingang is trouwens in de, daar ik de reden. Ik heb de afgelopen woensdag gegeten, het was echt fenomenabel. Je, je hebt er ook te slapen, hè? Je heb er ook geslapen ja. en ook dat was geweldig. <laughs> ja. Zevende verdieping, uitzicht op zee. zo zegt echt geweldig. Jos had wat te vieren, de dus daardoor, ja. daarom is die dag en Jullie hebben die dag echt heel speciaal gemaakt... Ja. met een voortreffelijke maaltijd. Was hartstikke goed, enorm bedankt. Graag gedaan. Maar goed. Um, wat, ik nog, uh, wat ik nog wilde vragen aan je ja. is... wie uh, um, je gaat nu verbouwen? Uh, the sky is the limit, of is dat... Dat... Nee, nou ja, we denken wel heel groot. We hebben wel echt een prognose voor ons. Dat we echt denken van oké, okay, wauw, als we dat kunnen halen, dan is dat wel uh, ja zou dat wel echt super zijn. Dus we zeiden, ja, bezig met, met, met nieuwe wijnen. Uh, nou, Zoals ik al zei, dat, dat dat Japans vlees. Nee. Uh, we zijn echt aan het kijken hoe we zeg maar, het niveau toch nog zeg maar, uh, meer kunnen upgraden. En daarbij krijgen we ook een nieuw meubilair. Dus alles wordt echt in een, uh, in een nieuw jasje gestoken. Dus ja, we hebben er heel veel zin in in de zomer. We hopen en het blijft eh, dan aan de voorkant zoals het is? Dat kan, het mag ja. en het is... Dat ja, is daar nog is even. nog even een, een, een... Dat is een dingetje. Ja, dat is nog een dingetje. <laughs> dus daar, daar wachten we nog, uh, nog op. Maar uh, sowieso in de zomer kan alles weer open. Dus dat, ja, is, dat, uh, is, dat is natuurlijk top, hè? Ja, dat, dus dat, dat die ramen dat schild, Want nu hebben we ja. de ramen nog echt nodig. Maar van de zomer kan in principe gewoon alles, uh, alles open. En dan zit je gewoon echt weer uh, ja, op het terras, zeg maar. je buiten, ja. Ja, ja heerlijk. Dus Irene, ik krijg net een, uh, een berichtje. Ja. De redding voor dit slappige oude hoer is onderweg, hoor. En die zit nu tegenover me, Martijn Prins van voetbalinhaarlem.nl. Voetbal nee, nee, dat kan je, al... je toch niet sturen, Martijn? <lacht> nee, nee, nee, nee, jongens, moeten we niet eerst even een muziekje doen? Ja, ik denk dan eerst even erg, muziek, want dit is we een te snelle niet, overgang. We, dus blijven we blijven gaan eerst de muziek luisteren. luisteren. Maar dan doe beter. ik even een duifje, want dat hebben we afgesproken. Charles doet altijd van die bruggetjes, dus doe ik deze ook even. Even een duifje. Deze is voor onze gasten van vandaag, Sister Golden Hair. Oh!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 als een nummertje weer eens een gewoon eind heeft... en niet zo'n fade-out, ja. toch? Ja. Maar heerlijk nummertje, America was dit. Uh, Sister Golden Hair. Ja, Robin die, uh, van CISO Lounge... die uh, heeft ons uh, weer verlaten. Die uh, is uh, terug naar de zaak, want die moet natuurlijk... Uh, hartstikke hard aan het werk om ervoor te zorgen... dat vanmiddag uh, vanaf drie uur... de gasten weer binnen kunnen komen. Ah, daar, uh, plus dat... dat haar moederjaar moeder was is, deze week. En uh, is, vanavond is groot een groot feest een klein... is... Ik wou zeggen een klein feestje, maar goed, jij maakt er dan weer een groot feest ja, van. Ja, dus CISO Spookgoed. is alles groot. Ja, dat is waar. Nou, Robin de Graaf, uh, nog even extra dankjewel voor je komst en uh, we zien je gauw bij CISO Lounge. Dankjewel. Goed, uh, Martijn Prinsen die had een opmerking gemaakt over uh, de redding voor dit slapgeoude hoer. Nou, ik doe heel graag mee aan dit slapgeoude hoer. Ja, ja. Vind ik erg gezellig. Je hebt gelijk ook. Maar uh, uh, uh, vertel maar, wat is je redding? mijn, uh, Nou ja, goed, weet je, wij hebben vandaag een hele, hele uh, drukke en uh, leuke dag voor de boeg. Ja. En ik werd net opgehaald. Ja, goed, dan ben je een beetje in de stemming, loop je een beetje te geiten. Uh, en die jongen die thuis uh, nog achter zijn computer zitten, uh, ja, die zit natuurlijk ook mee te, mee te luisteren. Uh, ja, goed, en dan... Uh... Ja, maar ik ben beledigd. Ja. <laughs> dan maken we vanavond wel een beetje goed. Nee, nee ik ben, ik ben, ik, ik, deze belediging is genoeg voor een rode kaart. Ja. Ik kom niet vanavond. <laughs> Lange tenen, Hennie. Zoek het maar Hennie. uit in je eentje, ga ja, het maar alleen doen. Ja, dat is goed. Ja. <laughs> nou, hebben we hebben vanavond een, een, een voetbalquiz ja. bij uh, DSS. En uh, Hennie ja. en ik uh, vormen een voetbal in Haarland team. Uh, team. En uh, uh, Ricardo en Danny uh, die, die doen mee voor de poedelprijs. <laughs> ja, Hoeveel goed. teams uh, zijn er? Er zijn in totaal volgens mij 40 teams. <coughs> Zo, ja. Ja. pittig. En uh, nou goed, Hennie en Nick die gaan natuurlijk voor, uh, voor de bovenste, hè? Ja, ik weet niet wat de hoofdprijs is. Ik ook niet, dat is Hij wordt gepresenteerd door... voetreis voet naar Rome. <laughs> ja, precies. Nou, hij wordt volgens mij gepresenteerd door Frank Snoeks uit mijn hoofd. Dus dat wordt... Uh, nee, het wordt een leuke avond. Dat is mijn favoriete presentator, maar nou lig ik. <laughs> <laughs> nou, dat gaan we doen vanavond. Moi. En uh, verder hebben we nog vanmiddag een, een, een belangrijke afspraak met... DSS uh, zeg je? Ja. Waar de, is dat? Uh, aan de Randweg, bij het Pimolier Stadion. Oh ja. Menno College, daar zit de Achille voetbalvereniging en daar, uh, daar is de quiz vanavond. Is dat uh, toegankelijk voor iedereen? iedereen? nee? nee, je nee je je, je je voor de leden? Nee, dat niet. Je hebt je geven. <lacht> ja. Volgens mij zijn er nog wel een paar plekken vrij. Maar ik zal even kijken op d6voetbal.nl. Ja. Daar valt dat uh, Maar het op is in. een sportquiz, dus hè? Ja. Ja. ja. ja Daar kan ik niet komen. Of voetbal? Is het sport of voetbal? Nee, het is een voetbalquiz. Ah, het is voetbal, een voetbalquiz. Ja, laat ja, dat wel duidelijk zijn. Ja, ja, ja, ja. ja dat klopt. Ja. Daar weet ik niks van voetbal. Nee, daarvoor gaan wij het samen doen. Moet mij een beetje helpen? Danny, <laughs> wil je nog iets weten van Martijn verder? Ja, kijk, want uh, normaal hebben we hem dus in het eerste uur... en dan vertelt hij alles over het voetbal in Haarlem en omstreken. We hebben Zandvoort uitgebreid besproken. Ja. Maar wat heb jij? Um, wat heb ik? Nou ja, goed, uh, als we naar het programma voor komend weekend uh, kijken... we hebben in uh, de zaterdag vierde klas... hebben de, de, de kraker tussen United en Dem. De koploper uh, tegen de nummer drie. Dat gaat een aardig potje worden. Um, verder Stormvolks Allianz. Dat is de nummer 2 tegen de nummer 4. Dat wordt ook een leuk, uh, leuk duel. Of nummer 3 nee, tegen nummer 5. Dat wordt ook een leuk duel. En um, Edo speelt tegen Jongeland. Ik denk dat dat uh, morgen, uh, of, als we het over het zaterdagvoetbal hebben... dat dat de leukste duels zijn. En, we hebben, ja, daar heb je het al over gehad, hè. Katwijk tegen AFC. Dat zijn de, de potjes morgen. Maar, maar wat denk je bij Katwijk AFC? Ah. Ik, ja goed, ik ging er al vanuit dat het heel lastig werd tegen GVV. En uiteindelijk waren ze gewoon de bovenliggende partij. Hadden ja, we moeten winnen. Dat bedoel ik. Hm. Um, maar goed, je speelt nu uit bij Katwijk. Ik, um, nou, laat ik hem dan nu zitten op een gelijkspelling. je weet hè, we hebben altijd op maandagavond hebben de, de, of op dinsdagavond hebben de voorspellingen. Ik ben er niet zo goed in. Nou, laten we hopen dat ik erna zit. Je weet dat ik gezegd heb dat ze winnen. Hè? <laughs> Daarom. <laughs> maar ze wint met 2-1. Ja. Dus, um... Nee, we gaan het zien. We gaan het zien. Kan ook 4-2 zijn. Dat mag ook, als u die drie punten maar bij mag worden. Nee, zondag hebben we eigenlijk uh, één, één duel: sprinter uit. De, de topper in de zondag uh, derde klasse. Bloemendaal, weesp. Ja. En, uh, ja, dat wordt voor Bloemendaal gewoon een die wedstrijd Er we staan nu drie punten onder. Uh, ja, mocht, je, mocht je die niet winnen, dan is het klaar. Kunnen we nog even kapien. naar de zaterdag derde klasse? Want we hebben het uitgebreid besproken hoor. Vier punten weggegeven in twee wedstrijden. Als ze dat niet gedaan hadden, stonden ze bovenaan. Samen met VVC. Dat met 6-0 op zijn Kop kreeg. Ja, in ja, de afgelopen week hebben wij de om-23-competitie gehad. En daar had je ook nog een, een naast de grote finale tussen uh, Muiden en uh, VW... had je ook nog een, een potje tussen VVC en OG. En die ging vooral ook uh, naar, met drieën naar OG. Ja, het, het draait niet lekker bij, uh, bij, uh, bij VVC. En daarnaast kregen we van de week ook nog te horen... de trainer bij VVC, dat is Rini van en die ligt gewoon met zijn hele houding niet zo goed in, uh, bij zeg maar, de andere trainers in de, in de derde klasse. Mag ik je eerlijk wat zeggen? Ik kan het me volledig voorstellen. Ja, ja goed. Zeer onvriendelijke man. <laughs> nou, dat, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Hij komt er af en toe gewoon ongeïnteresseerd over. En uh, uh, ja, goed, dat legt nu geen windeieren. Want iedere tegenstander die wil uh, die die VVC gewoon opvreten. Kan Zandvoort nog kampioen worden? Ja, alles kan. Ik bedoel, zolang uh, ze in punten voorbij uh, uh, komen. Het nadeel vind ik wel. Um, Zandvoort is op dit moment ook niet op het sterkst. Ze missen natuurlijk uh, Jessera en Justin Luiten. Ja. Uh, Patrick is geschorst. En ja. ja, dan mis je al drie baaspelers. Uh, daarnaast VEW is een ploeg uh, met, met hele snelle vleugelaanvallers. Ik uh, denk dat het een moeilijk duel gaat worden voor, uh, voor Zandvoort. Ja. Oké. Okay. Ja, ik ben er. Ik ben er uh, nou goed, ik, ik, ik durf niet mijn geld op Zandvoort te zetten. Irene, vond je dit slap hoor of vond je het toch wel interessant? Ik heb er geen verstand van. Je hebt ook niet geluisterd. Dus slap gaan, <laughs> ik zag dat je niet luisterde ook. Le dus Tour à uh... vous madame. Ja, ga je gang. Maaf, uh... ga je gang. Wat, wat wil je weten? Ik zei Le Tour à vous. Ah, merci monsieur. Uh, ik had trouwens iets anders, uh, want jullie praten alleen over voetbal. Maar er zijn natuurlijk nog wel andere dingen in Zandvoort uh, aan de gang. Uh, leuk om te vermelden is dat... Even kijken hoor, waar had ik hem gelaten? Uh, hier is die gebleven. Ehm... Uh, Stilte op de radio, ja, dit, nee, ja, goed. Maar de kruisfinales van het biljartkampioenschap die zijn bereikt. Ja, echt waar. Uh, de kruisfinales van het de, de biljartkampioenschap, dus de laatste week uh, zijn de wedstrijden gespeeld in de voorrondes. Dat is, uh, even kijken, even spieken. Uh, Liberton Boys, BC, Kees Roos. Dat zegt <laughs> allemaal niemand natuurlijk wat, maar het komt erop neer. Dat uh, in de halve finale wordt gespeeld op woensdag 5 april in Lauer Hardy. En een dag later, zondag, of donderdag 6 april, wordt uh, bij Bluis de finale gespeeld. En dan hebben we ook nog het wapen van Zandt. Het is een ik beetje rommelig weten, bericht dit hoor. Ja, ik heb nooit twee ja, dat jij zo in keus geïnteresseerd ja, nee. En Oh ja, ik heb nog wel wat anders. De Koninklijke Haagse Golf and Country Club komt mogelijk in Chinese handen. Nou, dat is een drama. Toch? Nou, dat weet ik niet. Chinezen hebben geld. Ja, maar die betalen toch niet? Had jij nog <laughs> niet zo, ja, Dat is wij. Ja. Wij waren klaar, toch? Ja. Ja, ja, oké. Okay. <laughs> nou, ja. Nou, als we mag ik nog één ding aanvullen? Ja. Je had er toen straks over de tankenfiets voor drie miljoen AZ'ers gekomen. Ja. Maar dat klopt niet. Oh, hoeveel dan? is transfervrij bij uh, jonge zetten terechtgekomen. Oké, okay, weet je wat hij verdient? Uh, ik denk iets van zeven uh, ton. Oké. Okay. Weet je dat dat de hele begroting van HFC is? Ja, ja, ja. Oh, ja, nee, ja. dat klopt, dat klopt. Maar goed, drie miljoen, dat, uh, dat klopt dus niet helemaal. Trouwens, uh, heb je het nieuws gebracht van. Uh, je, van. van uh, Juri? Van Koen Duitshoff? Nee, nog niet. Nog niet. Nog niet. Nee, dat, uh, dat is wel een dingetje wat nog, uh, nog, uh, nog gaat komen. Je had de eerste kunnen zijn. Uh, nee, daar waren we al te laat voor. Daar waren we al te laat voor. Nee, goed, er gaat gaan een hele special over jong HFC komen. Ja, ja. Maar leden. Ja. Leuk vind ik een, een goede zet. Oké, okay. jongens, nou hartstikke bedankt Martijn natuurlijk. We hebben de agenda, krijgen we die ja, van jullie? De, de agenda. Wat, Goed. Heb je, wat staat er te, uh, ons te wachten in Tot Zandvoort? en met 7 mei is de expositie This is China in het Zandvoorts Museum. En tot en met 26 april is de expositie Bloemen Aquarelle van Suzanne Laan... bij Pluspunt in de Vleemingstraat 55... Uh, zondag is er jazz in Zandvoort uh, in de krocht met Francesca Tandoi. Dat is uh, om drie uur s middags de entrees, 15 euro. Je kunt om half drie naar binnen en je kunt eventueel eten... maar dan moet je dat van tevoren even aangeven. Dan is er op 8 april de DNRT openingsrace op het Circuitpark Zandvoort. En ook op 8 april hebben we het al eerder over gehad... maar we zeggen het nog een keer. De zesde Open Kampioenschap... Zandvoortskampioenschap, aardappelschillen vanaf 12 uur. En uh, de patatjes die daarvan komen worden gebakken. En uh, die gaan geloof ik uh, gratis weg. Doe jij mee te komen? Nee, nee, absoluut niet. Nee, zeker niet. Blijkt wel iets voor Martijn, omdat hij in boven komt. Het bizarre is, er zitten dus heel veel vrouwen die daar er zijn veel vrouwen die eraan meedoen. Maar volgens mij is nu voor het tweede jaar al een man de kampioen geworden. Nou, dat moet wel een typische man zijn. Heel, heel, heel <laughs> slecht. Ja, maar goed, ik Jij zal daar ik? verder niets over zeggen. Nee. Uh, 9 april is uh, op Palmzondag het concert in de Kerk. Dat begint om drie uur en dat kost 27 euro. Maar dat is zeker de moeite waard. En dan hebben we 14 april de quiz bij Café Koper. Dat is vrijdagavond vanaf 9 uur. Entree 2,50. Moet ik ook nog even zeggen dat vanavond is er bij... Het Wapen van Zandvoort, De Zeemans en Smart Liederen vanaf 8 uur. Dan kun je zo binnenlopen, krijg je een boek in je handen en je kan gewoon lekker meelallen. Ik doe het ook trouwens. Ja, jij zingt mee. Heel gezellig ja. is dat daar. Dat is een ja, leuke goed. club trouwens. Die, die ja, club. Hè? Nou. ja. ja we, we hebben afgelopen zondag opgetreden in de Krocht voor de seniorenvereniging van Zandvoort. En dat was ontzettend gezellig. Een leuk feestje. Uh, heerlijke hapjes. De zeemeermin die die heeft daar een kraam neergezet... en die is daar in ja, gaan leuk, schoonmaken. Hoor. En hebben we heerlijk gegeten. Het was echt topmiddag. Maar ook poffertjes. Poffertjes waren er ook. En een in. hele leuke dirigenten. Ja. Minus oh. Ja, Minous Cassas is onze dirigent. Dat is een gelegenheidsdirigent. Hij is, uh, dirigeert natuurlijk niet op zo'n uh, vrijdagavond... waar je gewoon kan inlopen... Maar uh, wij gaan bijvoorbeeld binnenkort naar Wouds End. Daar zijn we uitgenodigd uh, door de Polish jongens uit uh, Wouds End om daar uh, te gaan optreden. En dan uh, moeten we toch een klein beetje weer in het gereel komen. En dan komt Minusca Sas om ons daarbij te helpen. Dus dat is dus dat een leuk. prachtige haardos. hè? Ja, tot aan de billen. En als je de vlecht, zeg maar, niet de vlecht eraf haalt, dan hangt het volgens mij op de grond. Echt waar, joh? Ja. Maar ze is er ook wel bijna een dag mee bezig... om het te wassen en om het helemaal... Uh, maar het is wel worden, leuk, ja. want ze staat met, met de rug naar het publiek ja. toe... en dan zie je toch haar je billen. Zie haar billen en je ziet de staart <laughs> en je <laughs> ziet de billen. Ja. Nou, Henny, we zijn er weer. <laughs> ja, maar het ja, is ook vrijdagmiddag, dus. Jongens, het, ja. het derde <laughs> uur zit er al bijna weer. Het Hop, is iedereen, al uh, weer bijna klaar, er ja. Nog iets ja. leuks, of niet? Ja, nou, ik... ik Oh, ik moet zeggen dat er is vanuit het Zandvoort niet zo heel veel nieuws. Ik zat al ontzettend te koekeloeren overal. Ja, er is natuurlijk een ontzettend ongeval geweest gistermiddag op de zeeweg. Dat is wel heel erg treurig geweest. Volgens mij is het een prachtige auto, een cabrio die daar in de puin gereden is. Maar de mevrouw is licht gewond en is volgens mij niet ernstig gewond. Dus gelukkig is dat goed afgelopen. En het aspergesseizoen is weer begonnen. Hè. Dus in alle restaurants kun je weer asperges eten. Zo lekker. Daar houden we Thuis ham. kun je dat doen. Maar je kunt natuurlijk bij al die goede restaurants hier in het dorp... heel erg uh, De lekkerste lekker. combinatie met ja. ei en zalm. Waar krijg je die? Weet uh, je dat? Laat me raden. Ja, ik wou net checken. Ja. <laughs> <laughs> ik, ik heb geen idee. Nee, ik, ik, ook ik bedoel, niet. het <laughs> ei met, <laughs> <laughs> ei met halm, uh, ham wel. Maar nee, ja, ham. jij wil geen ham. Nee, nee. ik, nee, ik nee. eet geen ham. Jij ja. ja. eet geen ham. Nee. Nou, nou jongens. Uh, we, we, zetten, we, zetten. we zijn er, we sluiten het ja. lunchuur af. Ga, ga ik het afsluiten? Zeker. Goed zo. Nou, ik uh, wil jou bedanken voor de techniek uh, vandaag, Ron Pereboom. Volg. Hartstikke goed. Je hebt het goed gedaan, uh, volgens de heren. En uh, ja, ik weet niet of dat je het leuk vindt om daar te staan. En anders zou ik zeggen: uh, ga nog eens uh, nee, kan, uh, meer ik, daar Ik daar kan staan. moeilijk uh, Charles een uh, bijentje in. Ja, nee, maar, nee, maar dat dat, uh, jouw bruggetjes en... zijn ook geweldig. Ron. Ja, maar dat zijn Charles bruggetjes. Ik doe hem helemaal naar dat betreft. <laughs> ja. Maar goed. Jos de Jong, dankjewel. Die is ondertussen hem gesmeerd. Uh, die, ja, ja, die heeft de broodjes in liggen daar in de, ja, uh, in de, de, de, de, de keuken. De dus die denkt, uh, die gaat uh, Ja, alvast. Ja, Henny Rukert, dankjewel. Tot ja, in dienst, mevrouw. Ja, graag gedaan. En, uh, ja, goed. We sluiten ja, af met de christians. Hey, en de luisteraars even bedanken. Ja, ja uiteraard. De, uiteraard de luisteraars. En, en een goed zeg, weekend. Tot, vol uh, tot volgende week. En volgens mij zit jij morgenochtend weer op de radio. Ik ben morgenochtend bij Goedemorgen Zandvoort... vanaf 10 uur bij Hotel Hoogland... Iedereen is daar welkom, want je kunt daar namelijk radio komen kijken en luisteren. Koffie is klaar, thee is klaar, het is altijd gezellig. Dus kom radio luisteren en zien. We doen nog een klein restje, Christian. Tot morgen. will die, before the guilty ones are caught, oh, will you spare our thought for an ideal world, where we're free to choose, for an ideal world, we're no longer born to lose, in the ideal